Een verdubbeling vergeleken met vorig jaar. Dirigent Kurt Massour is overleden. De Duitse werd gezien als een van de beroemdste dirigenten ter wereld. Massour werkte lange tijd in de DDR... en daar speelde hij ook een belangrijke rol... bij de politieke omwenteling in 1989. Toen de demonstraties uit de hand dreigden te lopen... riep hij op tot kalmte. Na de val van de Berlijnse muur brak Massour ook buiten Duitsland door... en werkte hij voor veel beroemde orkesten. Kurt Massour was 88 jaar. In een aantal Amerikaanse steden zijn Star Wars fans massaal bij elkaar gekomen voor lichtzwaardgevechten. Het doel was om een Guinness World Record te vestigen. Of dat is gelukt is nog niet duidelijk. Deze week ging het zevende deel van Star Wars in première en de film lijkt een groot kassucces te worden.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 Met, men. Met men. nu de Euro Breakdown. Ik snap hem alweer. Tweede uur van de Euro Breakdown hier op CFM Zandvoort. Live vanaf de ijsbaan in het centrum van Zandvoort. En je luisterde naar de nummer 29 van deze week. Causes is dat met uh, To the River. Hey, uh, leuk dat je nog uh, luistert. Leuk dat jullie ook allemaal op het ijs staan. En helemaal Erik Koper. Gaat het goed, Erik? Top! Mooi, man. Helemaal goed. Uh, <laughs> Altijd even kijken hè, of het uh, lekker gaat daar. Blijkbaar dus wel. Allee, wij gaan de nummer 28 uh, zo direct uh, voor je draaien. Dat is een van de vele zittenblijvers. Leuk is, vorige week stond hij op 28ste plek. En uh, hij zit ook uh, 28 weken in de lijst. En dan heb ik het over Martin Solveig samen met uh, GTA. Want in 2008 verhuist Rupert Blackman van uh, Londen naar Nederland toe. En na een tijdje actief uh, te zijn geweest... Oh nee, dat was... Uh, <laughs> de is dat. Uh, als straatmuzikant uh, brengt hij in 2013 de album Light of Home uit. Nou, dat was dus uh, Causes met uh, To The River, het volgende plaatje. Volgende plaat dus, uh, Martin Solveig samen met uh, GTA. Uh, gaan we zo direct uh, draaien. De heren van GTA, uh, Matthew van Tot en Julio Mega, moeilijke namen. Uh, vormen een bijzondere combinatie, zelfs van Tot erg op uh, house uh, georiënteerd. Waarmee Mega zorgt voor de inbreng vanuit de hip hop. Nou, Beiden beginnen hun uh, muzikale loopbaan met het maken van remixen. It's Time is de eerste release uh, die bij Fr Jack's label Walt terechtkomt. met in 2014 valt een track Boy oh Boy samen met uh, Diplo in de smaak. Wat resulteert uh, in de samenwerking met de Franse DJ en producer Martin Solveig... op de single Intoxicated. dat in uh, begin maart hun eerste hit werd uh, in ons koude kikkerlandje. Nou, in Europa is die ook uh, goed opgepakt want hij mag een 28e positie bekleden deze week, um, ja in de top 40 van Europa. Ik hoop dat jullie allemaal gewoon gezellig mee kunnen zwingen op deze plaat. Martin Solvek samen met GTA met Intoxicated hier op Wim Zandvoort. Met GTA Intoxicated. 28 weken alweer in de lijst van Europa. In de Your Euro Breakdown hier op de CFM Zandvoort. Live vanaf de ijsbaan in het centrum van Zandvoort. Hey, volgens mij heeft iedereen het wel zo naar zijn zin als ik zo om me heen kijk. Mijn monitor schudt alle kanten op. Maar dat komt alleen maar omdat er gezellig meegedaan wordt op de muziek hier op de ijsbaan. Hey, door met nummer 27 dan. Die is in handen van uh, Mika. Mika is de middelste van vijf kinderen. Van een uh, Libanese moeder en een Amerikaanse vader. Hij heeft uh, één broer en drie zussen maar liefst. Hij verliet Libanon al op uh, jonge leeftijd en woonde toen nog een, een uh, tijd in Parijs. Nou, op negenjarige leeftijd verhuisde hij dan naar uh, Londen toe. En de eerste single van zijn debuutalbum Live in the Cartoon Motion werd Relaxed Take It Easy. Wat in eerste instantie absoluut geen... Uh, Hit werd, geen succes werd. De opvolger Grace Kelly werd het echte doorbraak pas van deze zanger. In de Britse UK Single Charts kwam een nummer op nummer 1. En in vijf andere landen scoorde Mika ook een nummer 1-hit. En in Nederland en elf andere landen kwam het nummer in de top 10. Nou, hij schreef dit nummer als wraak, wraakactie op alle platenlabels die in Mika absoluut geen toekomst zagen. Uh, hij noemt dit uh, nummer zijn uh, Fuck You song. Nou, door het grote succes van uh, Grace Kelly... werd in verschillende landen, waaronder in uh, Nederland... Uh, Relax Take It Easy opnieuw uitgebracht. En hiermee scoort hij een uh, nummer 1 hit in onder meer Nederland, België en Frankrijk. Na nou, de week uh, dat Relax Take It Easy op de eerste plaats belandde... in Nederland was zijn uh, album het beste verkochte album van Nederland van dat moment. Nou, naast deze twee grote hits bracht Mika ook uh, de single Big Girls Who Are Beautiful uit. En Happy Ending, Lollipop en uh, Love Today. Staring at the Sun is afkomstig van het album No Place in Heaven... En is de nummer 27 dus van deze week. Tien weken alweer in de lijst. En een van de zittenblijvers die we deze week hebben. Mika dus voor jou. Staring at the sun op nummer 27 hier op CFM. Watch the sunset. Hold it from afar. Close as I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 Van Avicii op nummer 26 voor A Better Day. Hier live op CFM Zandvoort vanaf de mooie ijsbaan. We staan naast de Koek tent en tegenover de oliebollencar. Kom dus langs als je wil kijken hoe het hier eraan toe gaat. En op het ijs ziet het er ook ernstig gezellig uit nog steeds. Hey, de nummer 25, dat is een van mijn persoonlijke favorieten die in de lijst staan. Dat is de band Lucas Graham en bestaat uit de liedzanger Lucas Forchammer, Magnus Larsen, Kasper Daukar en Mark Falgren. De band viel op nadat nou, ze een aantal nummers op YouTube plaatsten die in thuisland Denemarken al snel werden opgepakt. Met uh, Drunk in the Morning en Better Than Yourself uh, part scoorden ze in 2012 de nummer 1 hit in uh, hun thuisland. En 2000, uh, eind 2012 verscheen hun titelloze debuutalbum. En daarvan verscheen in 2015 een uh, nieuwe versie. Mama said, Strip you more. En Seven Years wisten eveneens op de eerste plek van de Deense hitlijsten te komen. En de laatste weet ook uh, internationaal succes te ogen. Is er blijkbaar weer dat uh, Seven Years op een uh, hele mooie nummer. Uh, 25 staat hier in de Euro Breakdown op uh, CFM Zandvoort. Uh, vandaag de laatste uitzendingen van uh, dit jaar alweer. Volgende week is natuurlijk kerst en dan hebben we oud en nieuw. Hij de nummer 25 dus, Lucas Graham met uh, Seven Years. Hier live uh, vanaf de ijsbaan op uh, CFM Zandvoort tijdens de Euro Breakdown. Tot 6 uur ben ik bij je. Dit is Lucas Graham...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 Lucas Graham op nummer 25 gaat uh, tijdens de top 40 van Europa. Met zijn uh, prachtige single Seven Years. Hey, uh, we gaan weer uh, live uh, overschakelen naar, uh, ik denk, uh, zomaar de ijsbaan. Kijk of uh, mijn zeer gewaardeerde collega Sander uh, al uh, op zijn bek is gegaan. Ja, dat, Nou, ik ben nog niet helemaal onderuit gegaan. Nee, nee. nog, niet. Nee, heb nee, je, nog he, niet. Heb je schaatsen aangetrokken of sta je gewoon op je schoenen? Schoenen. Oh, Oké, okay, keurig. Hey, hoe gaat het op de ijsbaan, uh, Sander? Ja, het is uh, nog steeds heel druk en ja, als je het een beetje kan onderring door alle kinderen. Ja. En uh, ja, het is gewoon nog steeds super gezellig hier op de ijsbaan. Oké, okay, nou. Uh... Doen nee, de kinderen wat zeggen, zingen of uh, schreeuwen of uh, herrie maken, weet ik wat. Ik hoor jullie niet. Ja, ik hoor jullie toch. Maar uh, super gezellig. Nou, dat is uh, een goed teken, zonder. Ja. En uh, blijf jij tot uh, 9 uur vanavond op die ijsbaan staan? Nou, ik ga er af en toe wel even vanaf, want, uh, ik krijg wel koude voeten. Ja, hoe kan het nou? Het is echt ijs, hè? Ja, het is echt ijs. Er lopen ook ijsmeesters rond. Uh, ik zie er uh, eentje heel uh, statig rondlopen. Erik uh, Koper. Eén van de ijsmeesters uh, van de ijsbaan in uh, Zandvoort. En uh, zijn er nog meer? Ken je alle namen, uh, Sander? Uh, Alwin. Uh, we hebben nog uh, Leo Miesenbeek. Oh ja. Uh, wie hebben we nog meer? Maar ja, we hebben er zijn we eigenlijk op. wel heel veel. Gelukkig wel. Het ijs is echt in uh, topconditie. En wil jij nu thuis als je zit te luisteren... nou ook uh, komen schaatsen, dat kan... Kom gewoon hier naar de ijsbaan toe, hier midden in het centrum van Zandvoort. Hij zal nog open zijn tot uh, hoe laat vanavond? Tot vanavond 9 uur. 9 uur is de ijsbaan vanavond open. En uh, CFM zal tot 9 uur ook uh, live uh, hier op locatie staan. Um... Ja, wat is er? Je kijkt op je horloge, Sander? Ja, ik kijk echt op mijn ja, ja, ja, ja. Nou, normaal zitten we in de studio, hè? Ja, precies. Dus, uh, daar heb ik een verrekijker nodig om je te zien. Ja, nu heb ik die inderdaad nodig. Ja, nee... Uh... Ja, we blijven tot 9 uur vanavond hier op de ijsbaan staan. We staan naast de koek-en-zopie-tent. Waar je ook onder andere de kaartjes kan kopen om het ijs op te gaan. Bij het kaartjes inbegrepen zit volgens mij de schaatsen en een bekertje limonade voor de kids. Dus kom gewoon hier naar het ijs toe. Er hangen mooie lampen voor als het straks donker wordt. Dat het ook nog gewoon allemaal goed zichtbaar is. En er zijn ook vrijwilligers hier aanwezig op de ijsbaan. En zonder hun is dit natuurlijk absoluut niet mogelijk. En natuurlijk ook niet uh, zonder alle sponsors uh, die rondom de ijsbaan uh, hangen. Dat klopt helemaal. Hé, hey, de nummer 24, weet jij welke dat is? Hé, hey, ik weet niet wie dat is. Nee? Ik laat me verrassen. Nou, uh, ik denk als ze nog lang genoeg op het ijs blijft staan... dan uh, gaan we een heel mooi bruggetje maken met uh, Can't Feel My Face van uh, The Weekend. Die staat op nummer 24 deze week in de Breakdown hier op uh, ZFM Zandvoort. Live vanaf de ijsbaan, kom langs.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 van deze week van de top 40 van Europa. De weekend, can't feel my face. Ondertussen alweer 20 weken in de lijst. En het is een oude nummer 1 hit. Een paar weken geleden heeft deze plaat op nummer 1 gestaan. hey door met de nummer 23. Dat is een, een dame die uh, vorige week, uh, zeg ik het goed... Uh, ja, vorige week uh, nieuw binnen is gekomen in de lijst. Deze dame die is uh, nou, eigenlijk nog uh, best jong in uh, 2000 uh, pas geboren. Dan heb ik het over de Britse Jasmine Thompson. En die begint haar muzikale loopbaan uh, met het zingen van covers. Zo bewerkt ze bijvoorbeeld uh, la la la la la... Ik weet niet meer precies hoe die gaat van Naughty Boy en Sam Smith. Titanium bewerkt ze van David Guetta en Sia en Letter Go natuurlijk van The Passenger. In het najaar leert het Verenigd Koninkrijk haar kennen als haar akoestische uitvoering van Chaka Khan's Ain't Nobody te horen is in de commercial van een al daar. Het nummer staat vijf weken in de Britse single top 75 en bereikt daarmee een hele mooie 32e plaats. In 2014 levert ze dan met uh, Song Goes Down een bijdrage... aan het debuutalbum van de Duitse DJ en producer Robin Schultz. En Prayer, uh, dat nummer heet dan Prayer, wat dan in uh, september verschijnt. Ain't Nobody Love Me Better van Felix Joan verschijnt in uh, april 2015. Die track, dat is een uh, remake dus van de hit van Ruthless en Chaka Khan uit 1984... wordt in 2015 ingezongen door Thompson. En staat halverwege juli één week lang op nummer 1 in de Nederlandse top 40... Later dat jaar levert ze met Andor haar allereerste solo track-up. En die is dus vorige week nieuw binnengekomen in de lijst op een mooie 25e plaats. Maar deze week staat ze met die hit op 23. Dit is Jasmine Thompson met Andor. Live op de ijsbaan hier in het Zonvoortsen. de dame uit het Verenigd Koninkrijk op nummer 23 deze week in de top 40 van Europa. Met de prachtige eerste solo single die ze heeft, Adore. Hey En uh, de vaste luisteraars uh, van het uh, programma die weten um, ja, wat ik normaal gesproken om uh, half vier doe. En ik zit Sander aan te kijken, die weet het ook vast wel hè? Ja dat weet ik zeker weten. En dat is de Nederlandse... 40. Hey, zullen we hem uh, nu alvast uh, gaan doornemen? Hebben we die man alvast gehad? Zullen we het doen? Ja, we gaan we doen de Nederlandse top 40. Het is weer vrijdag, de week is weer voorbij. De enige echte, alle 40 op een rij. Je roept niet een huis en de op wacht. De Nederlandse top 40, Radio 538. Inderdaad, de collega's van Radio 538 die presenteren op dit moment de Nederlandse top 40. En ze zijn altijd zo vrij om mij alvast de lijst te geven voordat een uitzending begint. Die zal ik even in Vogelvlucht een beetje gaan doornemen. Hé hey Koen, wat leuk dat je hier in Zandvoort bent, jongen. Ben je van het water, heb je fietsen bij je. Nou goed, de lijst van de Nederlandse top 40. Ik neem me in Vogelvlucht met je door. We gaan kijken wie er op nummer 40 staat. De Sun is shining van Axwell en Ingrosso. Op nummer 39 vinden we nieuw binnenkomen in de Nederlandse top 40. Kaigo samen met Matty Noyes met Stay. Bloodfire van Eva Simon staat op 38. En Coldplay is nieuw binnengekomen in de Nederlandse top 40 met Everglow op 37. Uh, Heer van Alicia Cara op 34 ook nieuw binnengekomen. Can't Feel My Face van de weekend vinden we dan op een 30ste plek. En Major Laser samen met Nyla met Light It Up is nieuw binnengekomen in de Nederlandse top 40 op 28. Marco Bassato uh, staat ook in die lijst op 26 met zijn single Mooi. En op 23 vinden we Miss Montreal met Love You Now. We gaan er wat sneller doorheen skippen. Ariana Grande staat erin op uh, nummer 15 met Focus. En Zara Larsson samen met MDK met Never Forget You op nummer 12 dan. Sigala Easy Love op nummer 10. En ik denk dat ze dat hier wel heel leuk vinden. Justin Bieber. Nou, ik word nog niks. De microfoon ook. <laughs> met uh, What Do You Mean uh, op nummer 9. We zagen Larsen met Lars Live op nummer 7. Lucas Graham met Seven Years op nummer 5. En Adele met Hello dat stond vorige week nog op een uh, tweede positie. Maar die staat deze week op nummer 3. Op nummer 2 vinden we dan uh, Justin Bieber met Love Yourself. En op nummer 1, ja hoe kan het ook anders, daar staat ook weer Justin Bieber. Maar dan met de single. Uh, sorry. En dat doet hij goed. Onlangs zijn de kaarten verkocht. He. Dat was de kaartverkoop van uh, Justin Bieber. Ik geloof dat ze in uh, drie minuten waren uitverkocht. De Euro Breakdown op Vrede. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. We gaan door met de nummer 22. Jess Glyn is dat. I came here with a broken heart that no one else could see. I drew a smile on my face to paper over me. But wounds heal when tears dry and cracks they don't show. So don't be so hard on yourself now. Simplicity, I feel like I've been missing it.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 Alweer in de lijst. De nummer 22 van deze week. Vorige week ook op een mooie 22 plaats blijven zitten. In de hoogste positie voor deze dame was de nummer 5. En dan heb ik het natuurlijk over Jess Glynn met Don't Be So Hard On Yourself. De nummer 21 dan die, uh, is in handen van Zara Larsen samen met Emnek. In 2008 namelijk wint de dan 11-jarige Zara Maria Larsen de Zweedse tv-talent die achter Talang 2008. Mijn Zweedse is uh, niet zo goed. Waar uh, zijn nummers zong van Whitney Houston en Celine Dion. Haar finale nummer My Heart Will Go On werd haar uh, allereerste single ook meteen. Nou, als uh, Larsen dan uh, 15 jaar is, in 2013 was dat, verschijnt haar eerste EP Introducing. En van dat mini-album werd Uncover de eerste plaats uh, te bereiken in haar thuisland. En nog een jaar later verschijnt in oktober 2014 een volledig album. En hoe origineel kan het album zijn? Die heet gewoon nummer 1. En in 2015 staat ze dan voor de tweede keer uh, uh, op de eerste plaats van de Zweedse single-hitlijst. En dan uh, met de single Lush Live. Die single wordt in Nederland haar allereerste hit. En later verschijnt dan ook haar uh, samenwerking met de Brit Mnet. En dat is uh, de Never Forget You. En leuk is als je naar die single hoes kijkt van deze single van Zara Larsen. Lijkt net alsof Anita en Ray, ik weet niet of ze het nog kent van Tour Limited uit de jaren negentig, net alsof die erop staan. Maar het is toch echt Zara Larsen samen met M.Nick, de nummer 21 van deze week in de Your breakdown met Never Forget You. I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 With you. But Sometimes she's got to know that these things fall through. But I'm still tired and I can't hide my connection with you. Feeling it, loving it, everything that we do. And all along I knew I had something special with you. But sometimes she's got to know that these things fall through. Samen met MNEC, met Never Forget You. Deze week op een hele mooie 21ste plaats. Zes weken staan ze pas in de luister. Vorige week op 23. En dit is dan ook meteen de hoogste positie voor deze dame. We zijn aan 21 toegekomen. Dat betekent dat we even een kleine terugblik gaan doen van de platen die we dit uur hebben gehad. Sander, wil jij het vertellen of zou ik de jingle gewoon instarten? Nou, wat lijkt jou leuker? Ik doe de jingle. Mag jij zo weer het ijs op? Hier komt een overzicht van 30 tot en met 21. Nummer 30: Nummer 29. Dat was het overzicht van de nummer 30 tot en met de nummer 21 van deze week in de top 40. Hey, ik heb nog een leuk nieuwtje voor je. Normaal gesproken heb ik altijd de item. Wat de pakken ze nou weer met Justin Bieber aan de hand? Nou, ik ga het je vertellen. Ja, er is echt weer wat aan de hand. Want de Purpose, je kent hem wel, is niet van Justin Bieber. Volgens deadmau de producer, heeft een filmpje op internet gezet... waarin hij uithaalt naar Justin Bieber en Skrillex. Een tijdje geleden hadden Skrillex en deadmau ruzie via Twitter. De ruzie begon toen deadmau de samenwerking van Justin Bieber en Skrillex aan het afkraken was. Om zijn reactie uit te leggen heeft deadmau besloten om een filmpje te maken... en zijn gedachten met de wereld te delen. Nou, in het filmpje vertelt producer dat hij accepteert dat het album van Justin Bieber waarschijnlijk wel goed is. Hij zegt dat hij weet wat een fatsoenlijke productie is als hij het hoort. Hij heeft dan ook niks tegen Skrillex. Zoals hij zegt, ik kan er niet heel lullig over doen. Hij is een kleine hippie en vindt het nou eenmaal leuk om met mensen te werken. Dat is zijn ding. Ik kan het wel accepteren al dus uh, deadmau Maar waar hij geen respect voor heeft, is het feit uh, dat Skrillex uh, zich heeft laten gebruiken door Bieber. Want volgens deadmau Mouse is een nieuwe album van de uh, Beeps, uh, waar Skrillex een uh, grote rol in heeft gespeeld. Helemaal niet van de zanger zelf. Hij zegt dat zijn album is, uh, maar dat is het helemaal. Hij zegt dat het zijn album is, maar dat is het helemaal niet. Het is het album van Skrillex. En wie weet van wie nog meer. Wat heb jij gedaan? Oh, je zong op een album. Weet je wat? Ik kan je wel erkenning geven dat je op uh, toonhoogte kan blijven... voor het feestlettergeven Voor een heel album van 75 minuten lang. Nou, als dat de erkenning is die je verdient... dan uh, krijg je die ook. Maar uh, je hebt helemaal niks zelf gemaakt. Al dus de geïrriteerde producer... Ik moet zeggen, het album Purpose, wat zojuist is uitgekomen een paar weken geleden van Justin Bieber. Het is een geweldig album. Er staan niks voor niks drie platen van die album in de Nederlandse top 40... maar ook in de Europese top 40. Dus ik vind dat Deadmau5 gewoon niet zo mag zeuren eigenlijk. Hij door met de nummer 20 dan van deze week. De nummer 20 van deze week die is in handen van de Nederlander Armin van Buren... Samen met uh, Kensington, Want Armin van Buren is al sinds 1995 uh, al actief. Eerst als DJ in het uh, Leidse uitgaansleven. En Van Buren noemt uh, Jean-Michel Jarre En uh, Ben Librand als zijn grote inspiratiebron. Librand leerde de Leidenaar hoe hij muziek kon produceren. Nou, in 2007 wordt uh, Van Buren voor het eerst uh, de beste DJ in de DJ Top 100 van DJ Mac. En deze prijs wint hij ook in 2008, 2009, 2010 en 2012. En sinds 2003 staat de DJ producer steenvast in de top 3 van deze prestigieuze lijst. In 2015 maakt hij samen met uh, Mr. Props, de Beginner Track en Other You. En later dit jaar uh, verschijnt zijn zesde studioalbum Embrace. Uh, waarvan Strongman samen met Simo Frenkel ook als uh, single verschijnt. En een week later wordt Heading Up High, de Track met uh, Kensington uh, uitgeroepen tot een alarmschrijf door de collega's van uh, Radio 538... Maar in Europa wordt hij ook al goed opgepakt. Daarom staat hij hier op een hele mooie 20e plaats. Armin van Buren samen met Kensington dus. Nummer 20 met heading up high. Hier op ZFM Zandvoort voor tijdens de Breakdown. Van deze week. Armie van Buren samen met Kensington. Heading up high. En het is een, uh, blijft een uh, goede track uh, van ze. Nou, je zit uh, nog niet zo lang uh, in de Nederlandse top 40. Top 40. En uh, ook nog niet zo lang uh, in de Euro Breakdown. Dit is pas de tweede week uh, dat ze erin zitten. Um, ja, we zijn bijna aan het einde gekomen van het uh, eerste uur. En dat uh, zal van het tweede uur. Ja, voor mij gevoel ze nog het eerste uur hoor. Want ik begin normaal gesproken pas om uh, drie uur. Dus uh, vandaar. Bijna aan het einde gekomen dus uh, van het tweede uur van de Euro Breakdown. De eerste lijst, uh, de eerste helft van de lijst hebben we gehad. What is love? Baby, don't hurt me.